Stefan Eikenaar, Els van Kemenade. De twee andere kompanen zijn niet aanwezig deze dag. Dus wij doen het met z'n drieën. Okay. En ik moet daarbij even iets vertellen. Het is 4 mei, een dag in het teken van de dodenherdenking. En we hebben dus een aangepast programma. Na de gedichten gelezen door Willem van der Vrande zal Wilpulens een verhaal lezen van Kurt Tugolski, een Duits-Joodse schrijver, columnist en journalist. Erich Kessner, een vast voor u zeer bekende schrijver, typeerde hem ooit als een kleine dikke Berlijner die met zijn schrijfmachine een catastrofe wilde voorkomen. Dat is niet gelukt, weten we nu. Deze felle tegenstander van het Nationaal Socialisme pleegde in 1935 zelfmoord... Na dit alles zult u de mathausenliederen Liederen kunnen beluisteren tot de klok van 8, want wij gaan tijdig naar het Kloosterplein. Maar daarover vertel ik straks meer. Ik geef nu het woord aan Willem van der Vrande met de gedichten. 4 mei, dus 4 mei gedichten. Dat wil zeggen gedichten die betrekking hebben op de dode herdenking. In 2004 kwam er een documentaire uit, gemaakt door Dirk-Jan Roeleven. En die documentaire die ging over leven en werk van de dichter, hoogleraar Willem Wilmink. En in die documentaire wordt een gedicht van Willem Wilmink... gepresenteerd door Joost Prinsen. Dat gedicht draagt de titel... Ben Ali Libi Goochelaar. Afgelopen zaterdag besteedde Brabers Dagblad aan dat gedicht van Ben Ali Libi een hele pagina. En niet in de laatste plaats, omdat ze in die tussentijd van deze meneer, deze Goochelaar, deze Amsterdamse Jood, een heleboel... Feitengeschiedenis geschiedenis hebben opgeduikeld tot en met een foto van de man toe. Willem Wilmink schreef een gedicht en dat laat ik nu horen. Hij droeg het op aan Ben Ali Libi, de kleine Schlemiel. Hij rustte in vrede, God hebben ze ziel. Op een lijst van artiesten in de oorlog vermoord staat de naam. Waarvan ik nog nooit had gehoord. Dus keek ik er met verwondering naar. Ben Ali Libi, goochelaar. Met een lachende smoes en een goocheldoos. en een alibi dat hij zorgvuldig koos. schaarde hij zijn kostje bij elkaar. Ben Ali Libi, de goochelaar. Toen vonden de vrienden van de weduwe Rost. Dat Nederland nodig moest worden verlost. van het wereldwijde joods-polsheïstisch gevaar. zij bedoelen natuurlijk die goochelaar. Wie er dikwijls een duif of een bloem had verstopt. kon zichzelf niet verstoppen. Toen haar hart werd geklopt. Er stond al een overvalwagen klaar. voor Ben Halilibi, de goochelaar. In de concentratiekamp heeft hij misschien zijn aardigste trucs nog wel eens een keer laten zien. Met een lach en een smoes en een misleidend gebaar. Ben Ali Libi goochelaar. En altijd als ik een schreeuwer zie die met een alternatief komt voor de democratie, denk ik, jouw paradijs. Hoeveel ruimte is daarvoor Ben Ali Libi, de gehoogelaar? Heel mooi. Altijd weer mooi. Ja, en het past precies bij deze tijd en bij dit moment... en bij de verbazing dat er nog steeds nieuwe verhalen te vertellen zijn... over wat 70 jaar geleden gebeurd is. 70 jaar na dato schreef Leo Vrooman, een andere dichter, het gedicht Vrede. Hij begon over bommen, maar hij eindigde met een citaat... dat in grote letters op de ingang staat van Kamp Westerbork. En dat heeft mij ertoe gebracht om het volgende gedicht te schrijven onder de titel 70 jaar na dato. Weet je nog, Leo, dat jij schreef... Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen... en herhaal ze honderd malen, alle malen zal ik wenen. Als jij nog onder ons was, Leo, zou je horen zien en lezen... Hoe zeer jouw wens vader van jouw gedachten was. Want nee, Leo. Nee. Overal nog spreken kanonnen. Nemen soldaten wapens op om elkaar te bestrijden om hun grond, hun religie, hun afkomst, hun kleur. Daarom, Leo. Het is nog niet gedaan. Het herhaalt zich helaas. Nog vele malen. En allemaal, Leo, is het om te wenen. En straks zullen we om acht uur twee minuten stil zijn. Niet alleen in Goorlen, maar in heel Nederland. En als het goed loopt, is dat één en dezelfde moment waarop ook die twee minuten stilte in heel Nederland in acht genomen worden. Op de Dam, in Amsterdam en alle plaatsen. Twee minuten stil om de doden te herdenken. De doden van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook alle doden die daarna gevallen zijn om waar ook ter wereld de vrede te bewaren. Vrede kost leven. Zo, dat is een... Uh, ja... Eigenlijk een verdrietige uitspraak. Vrede kost leven. Hè? Kennelijk, hè? Ja. Dan gaan we nu het lied ten gehoren brengen van Brenda Behien. Ik zeg het niet goed. Brandon Behien. Klaaglied. Het was een augustusmorgen, het gras lag toen met dood. De zon klom in de hemel, de hemel zelf was blauw. Ik zag een meisje zitten, ze huilde van verdriet. Ze zei, mijn bloed is bitter, mijn liefste is er niet. Ik blijf het lot vervloeken, dat het een ier moest zijn. Die hem heeft neergeschoten, de allerliefste me. Zo sterk, zo groot was hij Komt nooit meer terug bij mij Lacht nooit meer tegen mij En slaapt nooit meer met mij O, was hij maar gesneuveld Verslagen in het gevecht Of tot ter dood veroordeeld Door het Engelse gerecht Nu is zijn naam bedorven. Hij viel door Ierse hand Hij is voor niets gestorven Hij stierf niet voor zijn land Hoe was hij maar gevallen Geveld door Engels lood Dat het een vriend moest wezen Die hem zijn dood inschoot Ik huiver van de kou, De dagen zijn zo groot Maar ik wacht hier op jou ik blijf altijd van jou. Zo groot, zo sterk was jij. Komt nooit meer terug bij mij. Lacht nooit meer tegen mij. En slaapt nooit meer bij mij. Ja, dan gaan we nu naar Wilpullens. En zij leest het verhaal waar ik net al iets over vertelde, over de schrijver in ieder geval, van Koert Tugolski. Wil. Het verhaal heet De Vlekken. In de Dorotheenstraße in Berlijn staat het gebouw van de voormalige militaire academie. Rondom het gebouw loopt een granieten rand, ongeveer manshoog, bestaande uit tegels. Deze tegels zien er merkwaardig uit. Ze zijn wit gevlekt. Het bruine graniet vertoont op allerlei plaatsen witte plekken. Wat kan dat zijn? Is het wit gevlekt? Maar het zou rood gevlekt moeten zijn. Hier hingen in de roemruchte tijd de Duitse verlieslijsten. Hier hingen de verschrikkelijke aanplakbiljetten... die bijna iedere dag plaatsmaakten voor weer nieuwe biljetten. Eindeloze lijsten met namen, namen en nog eens namen. Ik bezit nummer één van deze documenten. Hierop staan nog zorgvuldig de troepenonderdelen vermeld. Er staan maar weinig doden op de eerste lijst. Lijst nummer één was maar kort. Ik weet niet hoeveel er daarna nog verschenen zijn... maar het waren er velen. Meer dan duizend. Namen en nog eens namen. En telkens betekende het... dat er een mensenleven was vernietigd... of dat er iemand vermist was. Voor de eerstkomende tijd uitgeschakeld... of verminkt. Ze hingen op de plaats... waar nu de witte vlekken zijn... Daar hingen ze en honderden zwijgende mensen verdrongen zich voor deze lijsten. Mensen die degene van wie ze op aarde het meeste hielden, daar ginds hadden zitten en doodsbang waren dat ze die ene naam tussen al die duizenden andere namen zouden lezen. Wat konden hen de Mullers en Schultzes en Leemans die hier uh, hingen schelen? Duizenden en duizenden mochten kapot gaan als hij er maar niet bij was. En deze mentaliteit heeft de oorlog in de hand gewerkt. En door deze mentaliteit is het gekomen dat het vier lange jaren zo door kon gaan. Als wij allemaal in het geweer waren gekomen, als wij allen als één man waren opgestaan. Wie weet of het dan zo lang zou hebben geduurd. Ze hebben tegen me gezegd dat ik niet weet hoe de Duitse man kan sterven. Ik weet het. Maar ik weet ook hoe de Duitse vrouw kan huilen. En ik weet hoe ze huilt. Nu ze langzaam en smachtelijk begint in te zien waarvoor hij gestorven is. Waarvoor? Ik zou verse wonden opereren, Ja... Ik wil hun wonden met het vuur van de hemel openschroeien. Ik zou de treurende willen toeroepen. Hij is niet voor niets, gestorven, of hij is voor niets gestorven. Voor iets waanzinnigs. Voor niets. Voor niets. Voor niets. In de loop van de jaren zullen deze witte vlekken geleidelijk door de regen worden weggespoeld en verdwijnen. Maar de andere sporen kunnen niet worden uitgewist. In onze harten zijn wonden gekerft, die niet genezen. En telkens, als ik langs de militaire academie met het bruine graniet en de witte vlekken kom, zeg ik in stilte tegen mezelf. Beloof het. Leg een gelofte af. Doe wat je kunt. Blijf je inspannen. Zeg het de mensen. Bevrijd ze van hun nationale waanideeën. Jij, hoe klein je ook bent. Je bent het de doden verschuldigd. De vlekken schreeuwen, hoor je ze. Ze roepen, nooit weer oorlog. Dat vind ik een ontzettend indrukwekkend verhaal. Vind je niet? Ja, prachtig. Ja, echt. Ja, ja dat is fantastisch hè? Mooi samengevat. Mooi echt? samengevat ja. in een vrij, ja, heel compact heb je eigenlijk. Ja, alle alles. elementen zitten ja. erin, hè? Ja, heel mooi. Nou, Wil en Willem, ik vond het heel fijn dat jullie wilden komen op deze avond. Dat jullie, en zeker Willem, altijd al heel druk zijn met de dodenherdenking op de hovel. Op de hovel, wat zeg ik nou, op het kloosterplein. kloosterplein. Maar ook met de wandeling naar het kerkhof enzovoort. Dus ik vond het heel fijn dat jullie dat wilden doen. En ja, ik heb genoten van de gedichten en van het verhaal. Hartelijk dank. Graag gedaan. En dat, dat, zeggen... heet, dat heet graag gedaan. <laughs> nou, laten we er een goede avond van maken. Ja, en tot zeker. straks op het kloosterplein. Goed. Hartelijk dank. Nou, dan ga ik iets vertellen over uh, wat ik net al zei. Dat we naar de Matthauser liederen gaan luisteren. En waarom doen we dat? Omdat wij dit wel een avond vinden waarop het goed is... om niet al te veel te praten, maar ook te luisteren naar muziek. Zodat we op tijd allemaal de twee minuten stilte in acht kunnen nemen... en naar, ik hoop, nog naar het kloosterplein kunnen gaan. Dus in die zin weet ik niet of u een officiële... ...afkondiging nog krijgt. Maar... ...dat zien we dan nog wel. Ik ga eerst iets vertellen over die Mathausen-diederen. Mathausen was een concentratiekamp... ...en dat ligt aan de rand... ...van Oostenrijk. En daar was... opgesloten een Griek... ...die Jacob... Carnabalis heette. Hij overleefde gelukkig... ...de oorlog... ...en hij schreef die beladen van Mathausen... ...op muziek gezet door... Theodorakis. Lennart Nijg maakte daar de Nederlandse tekst voor... voor Lisbeth List. Want Theodorakis was erg onder de indruk... van de zang van Lisbeth List. Want hij had haar een keer in Parijs horen zingen. Maar deze die schreef een roman. En dat is een beetje de oorsprong van de, zijn teksten. En in die roman komen eigenlijk de items naar voren waar de gedichten over gaan. De eerste is een handeling die plaatsvindt in een pasbevrijd kamp waar bewakers gevangen zitten. En daar ontwikkelt zich een liefdesgeschiedenis tussen een Griekse hoofd, tussen de Griek en een Joods-Litouws meisje. Maar beide, een beetje vrij nu, of een beetje heel vrij durven de vrije buitenwereld nog niet goed aan... en ze voelen een vreemd soort geborgenheid in dat kamp... waar ze natuurlijk al jaren zaten... maar nu vrij kunnen ronddwalen. En wat gebeurt? Alle plekken des doods moeten door de liefde als het ware... voor het leven worden teruggewonnen. En dat is het thema van het laatste lied van de cyclus... wat tenslotte weer terugvalt op het begin. En bij dat eerste lied... Zou men dat hoofdstuk erotico moeten lezen. Waarin. Echt gebeurt in de, Op de zondagmiddagen in Madhauzen. De mannelijke en vrouwelijke gevangenen. Door een sprikkeldaadverspelling. En een rij wachttorens. Van elkaar gescheiden. Urenlang naar elkaar keken. Ze stonden enorm ver van elkaar af. Dus ze konden elkaar eigenlijk niet eens goed zien. Toch waren dat uren van liefde in Madhauzen. Vind ik wel een heel mooi, mooi gevoel, een mooi idee. Het tweede lied, dat gaat ook terug op een historische gebeurtenis... in die roman beschreven, en dat ging als een lopend vuurtje door het kamp. Een Griek, Adonis, werkte in de steengroeven voor de strafgevangenis Wiener Graben. En hij nam een blok steen over van de Jood die op Bezwijken stond. De SS'er die erbij stond had de Jood doodgeschoten... en stond op het punt dat ook te doen met de Griek. Maar deze liep heel bedaard en nuchter met die twee blokken verder... en de SS'er was zo verbluft dat hij eigenlijk niks deed... Van de vier liederen had dat lied van die Adonis de Griek, Andonis Am moet ik zeggen. Misschien was het ook wel een And Adonis, maar dit was Andonis. Altijd het meeste succes als er concerten werden gegeven onder leiding. Bijna altijd van Theodorakis, de componist van de liederen. En dat is ook wel een beetje te begrijpen, want de concentratiekampen... hebben in Griekenland nog wel langer een rol gespeeld... Want tijdens en na de burgeroorlog functioneerde ze als een heropvoedingskamp. En het verhaal wil dat gearresteerden die naar dat eiland worden overgebracht... ...elkaar dit lied toefluiten bij wijze van troost of simpel bij wijze van verstandhouding. Het beginlijstje van het derde lied, het ontsnappingslied... ...daarvoor heeft Theodorakis expres een Mozartiaans wijsje gekozen... Als een ironisch eerbetoon aan het Duitse landschap waar doorheen de ontsnapte Jood dwaalt. Nou, dan gaan we nu luisteren naar de Mathauser. De ballade van Mathausen, zo gezegd, gezongen door Lisbeth List.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 hier geen antwoord op zijn vragen en nooit zal hij hier een antwoord krijgen. In zijn linkerhand, zo als een rechter mij omarmen kan. Ik heb hem lief.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 hier, al hier hoorde Antonis toen een stem.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 not gonna Wees niet beducht, ik ben gevlucht, omdat, omdat ik nimmer mensen doden kon, omdat, omdat ik nimmer mensen doden kon. zult komen, kus me, o liefste zal ik bij je komen, draag me, als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste, als deze oorlog ooit nog eindigt, o mijn liefste, mijn liefste laat ons dan Blijnen in de straten. Als deze oorlog ooit nog eindigt, om oh mijn liefste, laat ons beminnen in de mijnen. En laat ons dansen door de kampen, laat ons gaan slapen op het slagveld. Do cool. De doden zijn verdwenen. Als deze oorlog ooit nog eindigt, om oh mijn liefste. Als deze oorlog ooit nog eindigt, om oh mijn liefste. De volgende liedjes aankondigen en tegelijkertijd afscheid van u nemen. Ik zal zeggen, de volgende liederen zijn van de Ier, Brendan Behan. Die schreef over een jonge Engelse soldaat die tijdens de eerste Vrijheidsoorlog terechtkomt in een rebellenhoofdkwartier. Dat tegelijkertijd een Dublins bordeel is. Over zijn stemmingen en lotgevallen gaat... Gaan deze liedjes, een heel eigen verhaal. En Theodorakis heeft ook hier een aantal prachtige melodieën opgeschreven. Daar gaan we naar luisteren. Ik neem afscheid van u, wij allen hier. Wil Pullens, Willem van der Vrande dank. Zij zijn al naar het kloosterplein. En wij nemen verder afscheid en wensen u veel, dat u met veel liefde naar de volgende liederen kunt luisteren. Misschien zien we elkaar om acht uur op het kloosterplein. Dit was een uur literatuur. U kunt de herhalingen beluisteren op www.goorlen.nl. Lokale Omroep Goorlen. En de herhalingen zijn op dinsdag en zaterdag... S ochtends van 10 tot 11. En donderdag van 23 uur tot 24 uur. Ik wens u een goede, mooie... Avond. Het was de achttiende november. dat bij de muren van de kroon de Engelsen tot hun ellende een aanval op ons wilden doen. Zware gepanzerde wagens kwamen ze razend en donderend aan. Maar door Ierse granaten verslagen kwam geen hond er levend vandaan.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 I'm Je maakt me toch niet bang, nee doodje maakt me nooit meer bang. Ik leef nog wel duizend dagen lang, ik lach nog wel duizend nachten lang. Hoor je de klokken van de hel? Ach lieve vriend, dan weet je het wel. Kus nu de liefde maar vaarwel, drink met mij tot de laatste tijl. Doodgaan duurt maar heel even, liefde duurt wel zo lang. Blijf bij me tot het licht verdwijnt, blijf en vergeet me dan. Door de dagen van het laatste cricketspel, aan de stemmen nu verslagen van de mensen rond het veld. Denk ik dan aan al die jongens voor eeuwig op de tebaland. Laat mij dan ook hier hier boven denken aan de overkant. Waar die lieve dode wonen, O de leiders van het land. Waar die lieve dode wonen, O de leiders van het land. Wij hebben veel te exporteren, Oude en oude paard. Maar waar wij het meest op optieren, is ons leven in de sport. Of het thuis was, of op Cyprus, of in Kenia's stoffig zand. Waar wij de zware lasten droegen, van blanke man in zwarte land. O, dan zuchten wij om Winsor. En de leiders van het land. O, dan zuchten wij om Windsor. En de leiders van het land. Dromend zien wij Cambridge liggen. En de kerk van Engeland. Boerderijen met veel biggen. O, de dames met hun krant. En dan smeek ik, landgenoten, breek u zelf niet langer af. Maar prijs God, omdat ge blank zijt, en nog wel in Engeland. O, blijf daarom immer bidden, voor de leiders van het land. O, blijf daarom immer bidden, voor de leders van ons land. Doe nu de deur maar zachtjes over. What an event. Gevecht weten wie je was, kus me voordat je naar de oorlog gaat. Elk later uur is nu te En een haven vol schiepen erbij Als je trouw, als je trouw, als je, trouw, als je trouwen Als je trouwen wil het mee Ik zal leuk paarden voor je gaan vangen En een sneeuwwitte ijsbeer erbij Als je trouwens, als je trouwens, als je trouwen Als je trouwen wil het mee Oude ballon voor je kopen, met een zilveren mandje erbij. Als je trouw, als je trouw, als je trouwen, als je trouwen wilt met mij. Ik zal een marmeren huis voor je bouwen, en een vijver van spiegels erbij. Als je trouw, als je trouw, als je trouwen, als je trouwen wilt met mij. Zal een held van een zoon voor je maken En een droom van een dochter erbij Als je trouw, als je trouw, als je trouwen Als je trouwen wil het mij. Want